Dit wordt een ring ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding Ring dingen, ding ding ring ding -ding, ring -ding, -ding, ring -ding, -a ding ding -a ding dag. Ring ding -a ding -a ding ring ding ding ding ding ding ding dag. Als ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding als ik morgens al vodka wil drinken en spontaan met de bakker wil klinken, nou dan is het geen vraag. Dit wordt vandaag weer een dag zonder één dissonant. Dit wordt een ring, dingen, dingen, ding. Ring, dingen, dingen, ding, ring, dingen, dingen, ding, dingen, ding, -ding, -ding, -ding, -ding, ding, Ring, dingen, dingen, ding, ring, dingen, dingen, ding, ring, -ding, ding -ding Als ik lach om een handvol met diepte en de haan van de toren wil schieten met een waterkanon in een ballon voor de lucht zweet en stoei met de zon. Als ik voel dat ik uren kan feesten en het minste verruil voor het meeste, nou dan is het geen vraag, ik doe van een groot carillon, dit wordt een ring dingen, dingen, ding ring dingen, dingen, ding ding dingen, dingen, ding dingen, ding ding, ring dingen, dingen, ding ring dingen, dingen, ding. Ring, dingen, dingen, ding, ding Als ik straks een minister ga dingen, om de dingen, van de dag te vertellen. Als ik dans, als ik dingen, vraag om dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, als ik s'avonds een biedbend wil huren voor een plechtig diner met de buren als dan iedereen lacht zeg ik vannacht deze dag was weer eindeloos vrij. dit was een ring.